3 uur. Zit van der Linden met het NOS Journaal.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 De voortvluchtige Pascal M. is opgepakt. Hij was betrokken bij de zogenoemde Parkstad-bende... die actief was rondom Heerle en Brunsum. Vorig jaar werd hij veroordeeld tot 4,5 jaar cel... voor betrokkenheid bij woninginbraken, autodiefstal, heling en witwassen. Hij kwam niet opdagen voor de zitting en was sindsdien spoorloos. De afgelopen avond pakte de politie hem op in Heerle. Pascal M. is de vader van Romano M. Die als leider van de Parkstad-bende werd gezien.